Ooh. Come on, you disco lady Yeah, stay with me tonight, mom Baby Ok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 Thank So You buy the house of fun. Don't I, I don't know why I didn't call mine. Don't know why I didn't. Sexy people. people, so all you Four fly mothers, mothers, get on out there and dance, dance, I said. Dus zeven om de hitte van de zon maar te verzachten. En hij doet snel een warme trui aan wanneer het buitenvriest. Dat op een lange ontsteking zit hij niet te wachten. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit op de straat over het te steken. Nu en niemand die voor de zebra stort, en een lange kassabon loopt hij altijd even. Week, kan hij er niet meer kopen? En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. En zei die blut is en uit Aruba moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit, komt met Lucy vers te spelen. Als hij staat te denken bij een tankstation en hij besleept schermen zon, wanneer hij zelf moet spelen en gaat zondag's nooit meer naar het stadion. Het...